Goedemiddag, ik ben blij dat ik bij jullie ben en zonder nat pak, niet dat het niet mag regenen wat mij betreft, het mag best eens regenen, maar eh, ik stond bij de boot, ik voel mijn portefeuille vergeten thuis, ik dacht ja moet ik nu liedjes gaan zingen, geld gaan schooien, hoe, hoe ga ik dat aanpakken? dus ik ben maar naar binnen gestapt ik zeg meneer, ik heb een probleem ik moet spreken in flissingen in de kerk en ik heb geen geld om over te gaan en dan zegt die man kom je dan vanavond weer terug ik zeg ja, heen en weer uh, ja, ik moet vanavond weer terug maar ik moet dan spreken, ik heb niks bij me ik zeg ik wil mijn telefoon hier achterlaten bij u als u mij doorlaat of mij een kaartje heeft Zegt hij, ik zal je doorlaten, maar koop dan als je terugkomt. Ah, nee, zegt hij, maar als je terugkomt heb je ook geen geld. Ik zeg, ik, oh, ik hoop dat ik iets zal krijgen. Dan. Dus hij zegt hij, ik zal open doen, koop dan een retourtje. En, eh, dan is het in orde. Dus eh, zonder nat pak toch hier gekomen, ik ben daar blij op. Eh, ik wil om te beginnen een tekst lezen... ...die we waarschijnlijk meestal gebruiken in evangelisatiesamenkomsten enzo. Terwijl ik denk dat het over iets anders gaat. En hoe kom ik daarbij? Ik, eh, ik ben voogd voor minderjarige vluchtelingen. Voor een aantal moet ik dan op weg helpen. En eh, daar zitten vele eh, islammensen tussen... ...en ik ben voogd van een kindje van 7 jaar, ah, jaar... ...die hier is samen met een oudere zus van 33. En die oudere zus die zorgt voor dat kind... ...maar die mag dus geen voogd zijn. En ik spreek regelmatig met hun... ...en het is toch heel vreemd dat je van de Islam mensen ...nog iets kan leren waardoor je de Bijbel beter gaat begrijpen. Dat meisje, ik vroeg haar... ...ik zeg, hoe komt het dat al je zusters, die andere zussen... Die nog in Iran zitten. Ze is Afghaanse, maar ze is in Iran. Dat die getrouwd zijn en dat jij nooit getrouwd bent. Hoe komt dat toch? Ja, zegt ze. Er is nooit iemand komen aankloppen voor mij. En toen ging ik opeens die tekst weer beter begrijpen. Ik heb dat eh, nagekeken, nagevraagd en overgehoord. Uit openbaringen. En dat gaan we lezen. Openbaringen hoofdstuk 3. Vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. En hoe dikwijls hebben we die tekst niet gebruikt. De Heer, Jezus staat aan de deur van je hart en ik klopt om bij jou binnen te mogen komen. Maar eigenlijk... Gaat het niet zozeer om een evangelisatieprediking. Maar eigenlijk gaat dat over de wederkomst. Wanneer Jezus ons uitnodigt voor het huwelijk. Wanneer Jezus zijn gemeente uitnodigt om te trouwen. Zo was dat in die tijd. Zo is het nog steeds in Iran hoorde ik dus van die vluchtelingen. Dat wanneer de man een meisje gezocht heeft. Dat hij dan samen met zijn vader... Naar het huis van dat meisje gaat. En dan aanklopt En dan maar wachten of er open gedaan wordt. Want als er niet open gedaan wordt. Dan weten ze. dat gaat dat huwelijk niet door kunnen gaan. Maar als er wel open gedaan wordt. Dan is het teken dat die familie vertrouwen heeft. In die andere familie. Want in het oosten is uh, trouwen niet alleen iets van twee mensen. Maar van hele families. Dan. Wordt er open gedaan en dan mag die binnenkomen. Een daad van vertrouwen stellen in. Ik vertrouw jou. Ja, ik wil met jou trouwen. Denk er maar eens over na. Waarom gebruik ik die tekst vandaag? Omdat, uh, omdat ik een beroep zal doen op jullie vertrouwen op jullie geloven. En waarom ga ik daar een beroep op doen? Omdat we er anders niet komen. Ik wil namelijk spreken over de, over de opstanding. Het is nog niet zo lang geleden dat we dat gevierd hebben met elkaar. De opstanding van Jezus Christus. Geloven we dat? Hij is opgestaan. Ja? Jullie geloven dat wel? Fantastisch. Ik ook. Wat dat betreft. Maar, maar, ik moet eerlijk bekennen. Het verhaal zoals ik dat lees in de Bijbel. Ik vind dat vreselijk moeilijk. Ik zal het een beetje toelichten. Er zijn heel veel mensen... heel veel christenen zelfs... of zogenaamde christenen... of naamchristenen of kerken... die heel veel moeite hebben... met de opstanding van Jezus Christus. En die daar rond de pot draaien... en zeggen... Maar ja, maar je mag dat niet zo letterlijk nemen. Jezus leeft wel voort... maar hij leeft voort in zijn kerk. Of hij leeft voort in de gedachten van de mensen. Er zijn heel veel mensen... Die met de opstanding als zodanig moeite hebben. Nu, dat er in de Bijbel soms dingen staan die moeilijk te begrijpen zijn. Ik zal er straks nog een paar noemen. Dat is waar. Er dus zijn toch van die dingen dat je denkt, allez, hoe is dat nu toch mogelijk? Dat er verschillende broodvermenigvuldigingen zijn bijvoorbeeld. Dat verschillende parabels... ...gelijkenissen op verschillende manieren... ...door verschillende mensen weergegeven worden. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel moeite mee. Want ik kan aannemen... ...dat Jezus misschien wel... ...meer keren brood vermenigvuldigd heeft. Ik kan aannemen... ...dat hij meerdere blinde genezen heeft... ...en dat daarom... ...verhalen soms blijken niet te kloppen. Ik kan aannemen... ...dat Jezus in zijn prediking... ...verschillende malen... ...dezelfde parabels verteld heeft... Misschien net met iets andere woorden. Dus ik kan het aannemen dat dat inderdaad soms tegenstrijdig lijkt. Zonder dat het tegenstrijdig hoeft te zijn. Maar als het nou gaat over het lijdensverhaal, Dat is toch een, een cruciaal iets. Hoor je het woord cruciaal? Cruis, crucifix? Dat, het gaat om het kruis. Dat is, dat is een eenmalige gebeurtenis. Dat is niet meerdere keren gebeurd. Dan zou je toch denken, als dat dan zo belangrijk is, dat lijdensverhaal en die dood van Jezus Christus en die opstanding. Als dat dan zo belangrijk is. Waarom krijgen we dan niet een, een eenduidig verhaal? Waarom zitten er dan aan dat verhaal zoveel haken en zoveel ogen? Bijvoorbeeld als we beginnen met de opstanding. Wie was er al eerst bij het graf? Dat is te zien wat voor Bijbel je leest. Dat is te zien wat voor Evangelie je leest. Als we lezen bij Matthäus, dan is Maria van Magdala samen met de andere Maria, moeder van Jacobus. Als we lezen bij Marcus, dan is Maria van Magdala plus Maria, de moeder van Jacobus, plus Salome. Als we lezen in Lucas, dan zijn de vrouwen die Jezus gevolgd waren. Vanuit Galilea. Waaronder worden daar genoemd: Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Johanna. Dan denk je, ja, waarom nu niet? Eenduidig? Dat zou toch veel makkelijker zijn dan. Ja? Als je nou denkt aan Judas, heeft hij nu die akker gekocht? Of hebben de priesters dat gekocht? Er zijn tegenstrijdige verhalen in de Bijbel. Denk nou aan de dood van Judas. Hoe kwam die ook alweer aan zijn eind? Het is te zien wat hij leest. Het is te zien of je het verhaal uit het evangelie leest of uit handelingen. In het evangelie staat dat hij zich verhing. In handelingen staat dat hij veroverstortte in zijn zwaard... en dat al zijn ingebanden naar buiten kwamen. Nu zijn er natuurlijk wel mensen... Die proberen om, om die verhalen toch in elkaar te toepassen. Moet je er nog een paar hebben van die rare dingen? Wie droeg nou het kruis? Dat is te zien wat hij leest. Er staat dat uh, het kruis gedragen werd door Simon van Sirene. Dat lezen we in de synoptische evangelie. Maar in het Johannes evangelie staat dat Jezus zelf zijn kruis droeg. Nou wat waren nu de laatste woorden van Jezus? Dat is toch wel belangrijk. De laatste woorden van Jezus. Matthäus zegt dat Jezus een luide kreet gaf. Marcus zegt. Vader in uw handen beveel ik mijn geest. En hij gaf de geest. Johannes Evangelie zegt. Dat de laatste woorden van Jezus waren. Het is volbracht. Dan denk ik, mensen toch, als je nu toch een beetje geloofwaardig verhaal wil maken, zeg dan allemaal hetzelfde. Ik denk dat het moest hebben gebeuren op een rechtszaak dat de een of andere advocaat of strafpleiter dat hij dat hele verhaal onderuit zou halen, omdat ze ja, maar die al die, die, die, die, die, die getuigenissen die kloppen niet. Ik zei al, er zijn er mensen die proberen die verhalen toch in elkaar te doen passen. En dan kom je de gekste dingen tegen. Uh, bijvoorbeeld vertel eens dan over Judas. Hij verhing zich. Maar het was niemand die die touw durfde losmaken. Dus hij bleef daar hangen. En uh, door de hitte en, ging hij steeds verder opzwellen. En op een gegeven moment is dat touw waaraan hij hing, door de... Lijkt lucht en de lijkding is dat touw doorgerot en is die gevallen en zodoende in zijn zwaard gevallen, waardoor de ingewanden naar buiten kwamen Nou ja, je kan voor alles wel iets verzinnen, maar dat zegt de Bijbel niet. Ja? De Bijbel laat ons met een hoop onduidelijkheden zitten. En het wordt helemaal erg, vind ik. Ik vind dat zo waar hier. Oh, jongens, toch? Kijk nou eens even in Matthäus 27. Kunnen jullie dat vinden? Matthäus 27. Matthäus 27, en daar lezen we een paar versen. Ik begin bij vers 6. De overpriesters namen de zilverlingen, nadat Judas ze teruggegooid had, namen de zilverlingen en zeiden, we mogen die niet in de offerkist doen, want het is bloedgeld. En ze namen het besluit om daarvoor het land van de pottenbakker te kopen als begraafplaats voor de vreemdelingen. En daarom heet het ook bloedakker, tot heden toe. En toen werd vervuld, het heen gesproken is door de profeet Jeremia, toen hij zeide, en zij namen de dertig zilverlingen, de geschatte waarde van de geschatten die ze geschat hadden, van de kinderen Israëls en haven die voor het land van de pottenbakker gelijk de Heer mij had opgedragen nu op zich al een moeilijke tekst maar daar wil ik het niet eens over hebben ik wil het hebben over die fout die daar staat die fout er staat het heen vervuld wat door de profeet Jeremia is gezegd en nu kan je heel Jeremia erop nalezen en je gaat die profetie nergens tegenkomen Jeremia. en als je een bijbel hebt met tekstverwijzing dan zou je zien dat het een profetie is uit Zacharia ja Ziet ze, die Bijbel is niet te vertrouwen. Er staan fouten in, in. Wat moet je daarmee met zoiets? Nu proberen mensen inderdaad soms ons door al die onduidelijkheden en die kleine tekstverschilletjes. en zelfs door ja, dingen wat dat, dat, dat klopt toch niet, proberen mensen ons soms aan het twijfelen te brengen. En als anderen, als mensen er zoveel, zoveel moeite voor doen om het hele leidensverhaal en het hele opstandingsverhaal te ontkrachten, dan zou dat voor ons een teken moeten zijn dat het wel erg belangrijk is. Het is merkwaardig dat soms de, de atheïsten, dat ze soms meer met het woord bezig zijn dan de christenen zelf. Omdat ze alles willen onderzoeken om dat maar te ontkrachten. Maar de Bijbel die doet geen beroep op ons verstandelijk denken. De Bijbel doet geen beroep op een wettelijk, juridisch, in elkaar stekend geheel. De Bijbel appelleert op ons geloof. Amen. Wil jij dat geloven? Jezus die zegt zelf... Uh, dat, dat boos en overspelig geslacht, en dan heeft hij het over de joden. Zal geen ander teken te zien krijgen dan het teken van Jona. Die drie dagen en drie nachten in, een monster, in het zeemonster was. Trouwens, die drie dagen en drie nachten, moet dat een keer proberen te tellen, dat kom je ook niet uit. <lacht> Weer al iets wat niet klopt. Uh, ja, Jezus zegt wel, volgens... Matthäus, dat dat boos en overspelig geslacht alleen maar het teken zal zien van de zon des mensen volgens Marcus zal dat boos en overspelig geslacht helemaal geen teken te zien krijgen en Paulus die schrijft als hij daar verder over nadenkt in Korinthe 1 vers 21 zegt joden die verlangen een teken en Grieken die verlangen wijsheid maar zegt hij wat doen wij? Wij verkondigen de dwaasheid van het kruis. Het is zo ongelooflijk waar... dat iemand die aan een kruis zou sterven... de grote overwinnaar is. Dat, is, dat klinkt zo ongelooflijk. En dat is wat wij verkondigen. De dwaasheid van het kruis. En Paulus, als hij daarover schrijft... dan gaat het niet over de, over de tekst op zich... Maar dan gaat het over de inhoud van de opstanding. Wil jij aannemen dat door de dood van Jezus Christus en door de overwinning op de dood door Jezus Christus ons heil verzekerd is? Willen wij dat geloven? Met al die twijfel die er gezaaid wordt, met al de mogelijke dingen die niet helemaal lijken te kloppen. Willen wij dan toch aannemen dat Jezus het voor mij heeft volbracht. Paulus die gaat erover door en die zegt. Het kruis is een aanstoot. Het is een aanstoot. Dat het is iets verwerpelijks. En dat Jezus juist door die verwerpelijke dood te sterven. Ons redding zou brengen. Willen wij dat aannemen? Wat zei hij? De joden die willen een teken... En de Grieken, die willen, die willen wijsheid. Die willen waarheid. Die willen bewijzen zien. En zegt Paulus, en die twee dingen kan ik niet geven. Ik kan alleen maar appel doen op jullie geloof. Wil je geloven? En het antwoord, ik kan dan niet geloven, is geen juist antwoord. Want er wordt niet gevraagd of je het kunt er wordt gevraagd of je wil. Wil je geloven? Er is uh, twee maanden geleden in België iets gebeurd. Uh, in de luchthaven. Ik weet niet of jullie daar ook van gehoord hebben. Hebben jullie daar ook van gehoord? Toen dat gebeurde in België. ...was er dagen na elkaar niks anders op de radio en op de televisie... ...dan wat er gebeurd was in de luchthaven en in het metrostation. En natuurlijk is dat erg. Dat, dat is heel erg. Maar er werd over niets anders meer gepraat. De tv van s morgens vroeg tot s avonds laat... ...constant ging het daarover. De avondprogramma's de dagen nadien... De week nadien ging het er nog steeds over van wat voor impact dat mogelijk zou hebben op kinderen als ze dat meegemaakt hadden. En dat er op scholen over gesproken moest worden. En het, was allemaal, het ging allemaal daarover. En nogmaals, natuurlijk is dat erg. En natuurlijk is het goed dat daar aandacht voor is. Maar er zijn landen en steden waar aanslagen en bommen dagelijkse kost zijn. in Baghdad woont, gaat er geen dag voorbij of er ontploft wel weer een bom of er is weer een aanslag. En wat ik vreselijk vind, is dat tegen die mensen die dan vluchten uit zo'n land en terechtkomen aan de grenzen: dat ze, oh sorry, sorry, nee, geen plaats meer, kunnen jullie niet meer hebben. Maar toen er een bom oploft dat wat dat was in Brussel, dan is het opeens erg. Want dan hebben ze onze de democratie geraakt. Nee, dat er dan iemand sterft aan een kruis, kom, dat heeft toch geen nieuwswaarde meer. Eén man die sterft aan een kruis, daar gaan we toch geen radio-uitzending over maken. Er was geen pers, er waren geen geschiedschrijvers. CNN was niet aanwezig. Al Jazeera was niet aanwezig. Er werden geen selfies gemaakt rond dat kruis. Geen radiouitzendingen, nee. Toen ik zo bezig was met het lijdensverhaal, dat was in de week voor Pasen, heb ik drie verschillende uitvoeringen van de Matthäus Passion beluisterd. En het was door die drie uitvoeringen te beluisteren dat ik gegrepen werd door die tekst en dat nog allemaal eens een keer wou nalezen. En dat je aangesproken wordt van wil ik wel geloven dat dat allemaal zo gebeurd is, dat het allemaal waar is. Wil ik, dat, wil ik daaraan geloven? Toen Jezus stierf aan het kruis was dat geen wereldnieuws. Voor velen leek het erop dat het einde verhaal was. Die end en de aftiteling kon komen. Maar zo was het niet. Het was het begin van een verhaal. Er kwam om een keer. De gekruisigde stond op uit de dood. Dat was een actie van God zelf. Dat lezen we toch in Efeze, Dat door de kracht Gods Jezus opstond uit de dood. En wat meer is, dat diezelfde kracht nu aan ons gegeven wordt om ook de dood te overwinnen. Waardoor we kunnen zeggen, ja, de dood jaagt geen angst meer aan. We moeten er door wat jaagt geen angst meer aan. God heeft het gevrocht, staat er in de Een werkwoord wat we niet veel gebruiken nu. Nee? Vrochten gebruiken jullie dat dikwijls. Gevrocht heeft zoiets van. ...heeft teweeggebracht, heeft gewerkt. Door deze daad werd Christus verheven boven alle macht. Boven de machten der duisternis die openlijk belachelijk gemaakt werden. Dachten die nu echt God te slim af te zijn. Door Jezus aan het kruis te laten sterven en er dan mee af te handelen. Maar hij overwon de dood. Hij stond op uit de dood. Geen einde verhaal maar een nieuw begin. En Paulus die diept dat verder uit door te zeggen, dat is het bestaansrecht van de kerk. Het is het bestaansrecht van het evangelie. En niet zomaar een mythologische of een geestelijke opstanding, nee een, een werkelijke opstanding. Waardoor mensen hem konden zien, waardoor ze hem konden voelen, waardoor ze hem konden tasten, waardoor ze hem opnieuw hoorden spreken. Hij was echt en waarachtig opnieuw levend geworden. Paulus die doet dat een beetje langs zijn En die zegt. Als er geen opstanding der doden zou zijn. Dan is ook Christus niet opgestaan. En dan is ons geloof. Van nul en heen waarde. Maar hij is opgestaan. Halleluja. Zonder de opstanding is ons prediking leeg. Zonder de opstanding is mijn geloof dood. Dan eindigt het met een mooi voorbeeld met iemand die het goed bedoeld heeft maar die verder niks voor ons zou kunnen betekenen Jezus heeft de dood overwonnen en daardoor komt dat offer wat hij gebracht heeft tot zijn volle recht stel dat hij alleen aan het kruis gestorven was dan was dat ook een fantastisch offer geweest maar het had niks betekend voor ons het is door de opstanding dat het offer tot zijn volle recht komt de prijs is betaald en de aanklacht is verscheurd. En God kwam niet als verliezer uit de strijd. Maar als de grote overwinnaar. Zoals we dat zingen in dat lied. Overwinnaar, hij is verrezen. Hij is verrezen. Er wordt van ons gevraagd of wij dat willen geloven. De leerlingen die moesten zich dat ook afvragen. Spreekt Jezus wel de waarheid? Na alles wat we in zijn leven hebben meegemaakt, spreekt hij wel de waarheid. En toen ze zagen dat hij verraden was, en meegenomen werd, en gevangen genomen werd, en, en... toen sloegen ze allemaal op de vlucht. Ja, Petrus nog eventjes, ja, ook nog eventjes mee, maar het eh, duurde ook niet lang. Weet je wat mij opvalt als je dat hele verhaal zo leest? Eh, ik ga het anders zeggen. Als, als iemand, een bekend iemand sterft dan komt er altijd heel veel volk naar de begrafenis en mensen horen wel eens van oh, en op zijn begrafenis was heel veel volk aanwezig weet je dat op de begrafenis van Jezus Christus zijn vrienden er niet waren toen Jezus sprak over verhoogd worden de tempel afbreken en weer opbouwen. dan hadden de schriftgeleden dat goed begrepen. Ze hadden dat goed in hun kopje. Want als hij gestorven is, gaan ze naar Pilatus. en dan zeggen ze. Die, Matthäus 27, vers 63 is dat. Die bedrieger. die heeft gezegd. dat hij de derde dag zou opstaan uit de dood. Zij hadden het begrepen. Maar om dat te voorkomen. kunnen we niet. Uh, het graf drie dagen laten bewaken. Maar geen macht kon hem meer houden. Geen dubbele wacht kon hem meer houden. Geen grote steen kon hem meer houden. Geen kruisdood kon hem meer houden. Geen doorstoken zij. Geen onderwereld. Geen macht. Geen geredeneer van mensen. Hoe geleerd het ook mag klinken. Niet het ongeloof van mensen. Niets kon de stem van God weerstaan waarmee hij zijn geliefde uit de dood tevoorschijn riep. Het is alsof opnieuw die stem klonk die we horen bij de doop van Jezus. Deze is mijn geliefde en in wie ik mij welbehagen heb. En ik geef hem een plaats aan mijn rechterhand. En zijn naam wordt verheven boven alle andere naam. En ieder die in hem gelooft zal eeuwig leven hebben wil jij dat geloven je zei het al in het begin van de redenking ja wij willen het geloven en nu kom ik terug naar die begintekst Jezus hij klopt aan onze deur wil jij met me trouwen wil jij van mij zijn heb jij vertrouwen in wat ik je heb te bieden en als dat zo is dan zeg ik, alle dagen paasfeest. Alle dagen paasfeest. Hij is verrezen en leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. Mogen God je daarmee zegenen.